voort op zaterdag Zaterdag, elke zaterdagmiddag tussen 2 en 5 horen bij uiteraard Sierve Zandvoort. Ja, dat was uh, Celia Cruz. Ja. En La vida ja. en uh, -E Carnaval. Carnaval. -E <honesty> het, leven, het leven is één feest. Eén groot, groot feest. Zo is het maar net. Nou, ik ben uh, Kleige uh, Zuruke. Uh, dus tjus, uh, uh, Albert jan <laughs> Nee, we zaten net weer even naar de Texlette te kijken. Daar hebben we een pro promo draaien voor uh, de Masters van Morgen. En dat is zo'n geweldig filmpje. Ja, dan moet Gewoon even op kanaal 45 kijken. Dan kan je hem uh, één keer in de zoveel tijd zien langskomen. Ja, schitterend stukje techniek. Maar ik moet het volledigheidshalve zeggen dat we experimenteel bezig zijn. Zijn met bewegende beelden. Dus zie je die Formule 1 of uh, Formule 1 Ik nog geen documentaires ja. te verwachten en dergelijke. Maar morgen uh, zijn we ook de hele dag live op CFM TV. Ja, ik vind dat zo mooi te zeggen. CFM TV. Vanaf hetzelfde kanaal kunt u de Races volgen uh, vanaf het Circuit Park Zandvoort. Ja, daar heb ik net een bericht gelezen dat je op de C-weg een groot gedeelte nog maar 50 kilometer per uur mag rijden. Hel. En dan zie je die Vettel met zijn Formule 1 auto eroverheen Nou, <laughs> ik, ik heb hoop, geen bord gezien. Ik, hoor. ik hoop dat hij niet geflitst is. Ik heb <laughs> geen bord gezien. <laughs>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 Ja, nou jij, niet hard he, niet hard. helemaal in de Je hoort metkom op de Salfoortse radio met de single banging. CFM race radio, pit report. we gaan weer snel over naar het Zalvoort. willen Willem van deze de kwalificatie van de F3 die daar gaande is. Hoe is het daarmee? Code rood inmiddels volop hè? Ja, uh, we verlieten jullie uh, in het voorzorg met een uh, stilte hier op het circuit vanwege een Code in de tussentijd is het uh, een en ander uh, gebeurd. De tijden werden toch verbeterd. En de eerste die uh, de, tijd van, uh, de snelste tijd van vanmorgen van Alexander Sims wist te verbeteren, was uh, Volteri uh, Bottas. Uh, nah, Sims nam daar geen genoegen mee. Die ging ook weer de baan op en die uh, stelde uh, de posities uh, ook weer om de snelste tijd. Uh, en uh, aan de leiding nu in de kwalificatie snelste Alexander Sims met een tweede uh, plaats uh, Volteri bots, Bottas. Derde Marco Roland. Wietman, de Duitser en dan kijken we even naar de Nederlanders. Ja, ja is het uh, toch Nigel Melker uh, die uh, de zesde plaats wist veroveren. We hadden het uh, zojuist wederom een code roog. Even de auto's in de uh, marktsprocht. Stond op een ter later. Dat we uh, wederom code rood uh, krijgen. Uh, auto's in de pit, uh, de auto die uh, de marktbocht uh, onveilig stond inmiddels weggeslept.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 Oké, okay, nou in ieder geval een oorverdovend lawaai daar op circuitpark voort. We konden je net bijna niet meer horen, maar het ging nog wel hoor Willem. Maar ja. zo dadelijk komen we bij je terug, want uh, dan, uh, dan is uh, de kwalificatie uh, inmiddels uh, voorbij. En horen uh, de eindstand van jou. Dankjewel voor dit moment.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 Ja, de Ja, de auto's uh, zijn eigenlijk in hun laatste uh, kwalificatie hier bezig. En het ziet er naar uit dat uh, de tijd van uh, Alexander Sims toch uh, blijft uh, de leider in het uh, klassement. En dat hij uh, morgen uh, vanaf uh, pole uh, position uh, gaat trekken met op de tweede plaats. Dan uh, Paul Terry, uh, Porter Zuid-Finland en derde, uh, Marco van Zesde dan op een hele mooie plaats voor een debutant in een Formule drie race. Onze landgenoot, Nigel Melker. Nigel Melker uitkomt voor het team van de in Duitsland zeer bekende en ook in Europa. Muke, Muke Autosport daarvoor rijden Nigel Melker. Ja, oké okay, uh, Willem, ja, er gebeurt even hier iets het van uh, in de studio. consternatie <laughs> ja, uh, uh, alom. Ja, en dan ja, komt het circuitpark ja, Zandvoort. Harry uh, alom hier op uh, Zandvoort, dat uh, zei je net al. Die uh, Formule 3, dat maakt Harry. Uh, ...wat nog meer Harry gaat maken. Maar dat is uh, een stukje later nog op deze dag. Uh, dat is de Bosch GP-serie. Uh, dat zijn uh, oude Formule 1-auto's. Ja, ze rijden misschien wat minder snel... ...maar uh, geluid uh, maakt ze nog volop. op... ...en uh, die gaat om uh, vijf over half zes uh, van start. Tussendoor hebben we uh, zo dadelijk dan ook nog... Uh, ...de tweede race uh, van de Dutch Supercar Challenge. Dutch Challenge, uh, ja... Uh, ...gisteren was daar ook al een race... ...en uh, toen was er ook wat uh, vier uh, voor de zandfoto's dus, uh, ...onder ons hier op het circuit... Het was uh, de equipe Peter uh, Fontein uh, met plaatsgenoot hier, uh, Peter Vurt Die uh, op de finishlijn toch nog de derde plaats wist te veroveren. Zo. En, uh, ja, dat was een heel mooie en uh, spannende race. En uh, we gaan erop hopen dat we dat uh, zo dadelijk, uh, die race, uh, zou volgens het tijdschema om, uh, kwart, om uh, vijf over vier uh, van start gaan. Nou ja, die tijd zijn wel lang voorbij. Dus ja, we gaan even afwachten hoe laat die uh, race gaat starten. En dat gaan we dan ook nog volgen tussen de Dutch Supercar Challenge en de Bosch GP. Hebben we nog de kwalificatie voor de Formule B in wij Europa? Kortom, volop actie nog hier op circuit van Zandvoort. Oké, Willem, wou jij nog wat zeggen? Nee, nee, Prima. Maar die Bosch GP vind ik natuurlijk wel leuk. Want dat zijn die oude Formule 1-auto's. Ja, dat zijn oude Formule 1 auto's. Zit die zwarte John Play special er ook weer bij? Nee, die zit er dit keer niet bij. Maar er zit een 1% veld. We zien daar onder andere een Tero in Aero's. Ja, om maar wat op.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 Het kan okay, even, zie ik niet meer stuk. De derde wordt geïnteresseerd om in die Dutch type corner challenge. Een hele prachtige derde plaats. Fantastisch. Oké, straks nemen we weer contact met je op Willem van deze vanaf Circuit. Dank je wel voor dit moment. En hier is Noodweer. Zandvoort speciaal voor me. Uh, uh, Zandvoort zal aan, ik zie zo staan. Uh. Haha, kun je het voelen? Kun je het voelen? Luister goed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 De organisatie is veel gezelligheid. altijd is er wel een feestje aan de hand waar je mensen tegenkomt die je kent van het straat. Uh. Dus ik bedenk, dit kan geen kwaad. Ik naar binnen om te kijken hoe het er naartoe gaat. Mensen zoveel helemaal uit de skrull. Geen dorst, want de glazen die blijven gevuld. Sta ik daar aan de bar met zo'n vartse gevast die me constant in mijn oor spuugt. Oh het zweet breekt me uit, dus ik drink nog wat. Elke keer als ik daar ben, overkomt me de dus.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 Dag op het strand in de zonneschijn, welkom hier in Zandvoort. Vissen in, in het dorp, de meiden zijn in de dag op het strand in de zonneschijn. Nou, ik ga mooi naar Zandvoort. Vissen in, in het dorp, de meiden zijn in de dag op het strand in de zonneschijn. Welkom hier in Zandvoort, vierkomen in Zandvoort. Feesten in het dorp, de meiden zijn in de dag op het strand in de zonneschijn. Mooi naar Zandvoorn Welkom hier in Zandvoort. Feesten in het dorp waar de meiden zijn Hey man, daar liggen we eens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 It's all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 en aan het einde van de straat staat een huis aan de zee liegen op de weg Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is schön. Hm, alle komen voorbij, ik ben niet uit te gaan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 Uh, on the see. Uh, uh, uh, see uh. Unterm Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaum liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Mm, alle kommen vorbei, ich brauch mich rauszugehen. Ja, dat is waar uh, Albert-Jan Fox, <laughs> <Met> Hans Amtzee. <laughs> maar daarvoor, dat was wel even een stukje knappe opname tegenwoordig. Zo, Joyce Vastenaal en Lisette Braams. Live. A Proud Mary, live. Vorige week gezongen tijdens het afscheidsfeest van Ton en Therese. En Dat was klonkend mooi hè, dat nummer. Ja, ook de mensen die de krant hebben gelezen, Salvoets krant, daar schreven ze nou over. Over dat dit, nummer, over dat dat zo'n mooi nummer was. Ja. wij hebben gedraaid.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 En dat is een heel groot wandel-evenement door Zandvoort. En de negende, ja, vergeet u het niet. Dan gaan we stemmen. Oké, okay, ja. Maar ik, dan was er, ook nog even ik was er bijna vergeten. Ja, niet vergeten. En al die drukte in Zandvoort. Paspoort mee. Uh, uh, ook als je gemachtigd bent, paspoort van de ander mee.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 Of me Always seems to know the way Then I look at you And the world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 Dat was de single uh, van uh, Bill Winters. And uh, a lovely day. Nou, uh, is, uh, Willeke, Willeke, Willeke, Willem is. is aan de vork gehaakt. Dat wou ik zeggen. Ja. Ik denk, gaan we er een mooie combinatie van maken? Snel over naar het Circuitpark Zandvoort. CFM, Race Radio, Pit Report. Willeke is aan de vork gehaakt. Nou, Willeke, hoe gaat het daar? Ja, hallo. GELACH <laughs>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 Peter Fontijn, uh, die uh, nam de start voor zijn rekening. Uh, rollende start. Peter kwam daar toch niet uh, zo goed weg. En uh, ja, die viel terug naar een uh, plaats, uh, ik denk ongeveer de 15e plaats. Oh, zonde. Ja. Die is nu aan het uh, boeren uh, door het veld. En uh, inmiddels op voor tot, uh, tot de zesde plaats. Zit op de bumper uh, van de man die vijf uh, rijdt, dus ja... Uh,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 Daar ligt hij niet wakker van, nee. Nee, nee maar wat... Dan snurk ik doorheen. Acht uur beginnen we met de diesels. Ja, de hele dag doorgevuld met van alles en nog wat. Hoogtepunt, één van de hoogtepunten natuurlijk voor een hoop mensen... ...is de demonstratie van de Red Bull Formule 1. Dat wordt gedaan door... ...niemand minder dan uh, Sebastian Vettel. Vettel is ook nog actief hier op uh, Park Zandvoort... ...in de jaren 3 tijd tijdens Masters. Ja, en er zullen ook nog andere demonstraties zijn door Red Bull. Ik weet niet of het uh,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 Oké, okay, dankjewel dat we zullen voor deze live vanaf Circuit Park Zo so En ja, vorige week feest bij de Mickey's, we hebben het al verteld. We hebben al diverse fragmenten laten horen. Onder meer een speech. Maar er was ook een speciaal lied geschreven voor Ton en Trace. Oké. Okay. En dat zongen we natuurlijk met z'n allen mee. En ja, wij gaan hem nu laten horen op de radio. Speciaal voor Ton en Trace. Nogmaals, het lied. Het meisje uit het mooie Delft, die zocht in gaagse Haagse reis bij naar weder een wederkeller. Zijn vond een kelner lief en trouwde met de sluier. En voordat zij het, wist je lachts al in de luier. In die tijd weinig geld, maar dat is wat nu niet telt. Ja, zo'n reisje met de kruis al toch zo gezellig zijn zijn zijn met de trein. Ja, zo met de trein, trein, trein. Ja, we gezellig zijn. Trein, trein. Ja, het afscheidslied voor Tom en Trace. Je hoort hem hier en bij en uh, CFM. <laughs> Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat dacht ik ook. Nou, weer weer het einde van dit uh, programma, Albert-Jan. Ja. Dank je wel weer, het was weer gezellig. Rob, het was weer een feest. Tussen 2 en 5. Volgende week doen we het weer. En morgen zijn we er ook van 2 en 5. Met de en, uh, vanaf, van mijn en vanaf 9 uur zocht tot uh, CFM Masters FM. Ja, Heel wat gek op televisie en op de radio. Nou, graag tot uh, morgen of uh, anders een uh, andere keer. Ik ben voor de meiden van in life are bad. They can really might you meid. Other things just make you swear and curse. When je chewing on last gristle. Tak, grumble give a whistle.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 Ook heeft hij opnieuw gezegd dat de PvdA een desastreus economisch beleid voert. Een paars kabinet noemt hij ver weg. PvdA-leider Cohen zegt dat het op 9 juni gaat tussen een kabinet onder zijn leiding en een kabinet Rutte. In die laatste combinatie is ook een vicepremierschap van pvv leider Wilders mogelijk, zei Cohen. SP-leider Roemer zegt dat Cohen niet duidelijk kiest voor linkse samenwerking en noemt dat een gemiste kans. De politie in Flevoland doet onderzoek naar de mishandeling van zes vrouwen afgelopen week. Donderdag werden twee vrouwen mishandeld, een van hen is daarna seksueel misbruikt. Eerder in de week werden nog eens vier vrouwen mishandeld en alle zes werden ze aangevallen door een scooterrijder. Politie kan niet bevestigen dat de zaken verband houden met elkaar.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 En in de loop van de dag vanuit het Westen toenemende kans op onmeersbuien. Dit was het op Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine...